3 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Erika in Trenten is de openbare bibliotheek door brand verwoest. Hulpverleners ontruimden uit voorzorg een aantal seniorenwoningen naast de bibliotheek. De bewoners zijn in het dorpshuis opgevangen. De brandweer had het vuur rond 2 uur vannacht onder controle. Het is nog niet bekend waardoor de brand in het Trentse plaatsje is veroorzaakt.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 dat ik hem nooit beleven zou. Maar vannacht beleef ik hem met jou. Oh, oh, oh. Hier is Wim Brands. Ja, Hoe word ik wakker in één nacht? Hartelijk welkom bij het tweede uur van Hoe word ik wakker in een nacht? Eén nacht, voor mijn part. Of een nacht, wat u wilt. Een programma van Human in Samenwerking... Met VPRO en Brandstof. Het denkstation van jonge filosofen voor levensideeën. We zijn er vanuit Café de Smit in Amsterdam tot morgen vroeg. Vanochtend, dus 7 uur. En geef ons vooral ook uw vragen en opmerkingen door. En denk met ons mee via Twitter. En zet het dan bij hashtag wakkenacht. Mogelijk nemen we dan uw vraag als brandende vraag mee in het komende uur. En die brandende vragen gaan we tenslotte. We hebben er hier al één, die moet ik goed apart leggen... want anders vind ik straks zonde. We hebben er al één voor dat laatste uur... waar we zo alle vier tafel gaan gooien. En ook het publiek dat hier in het café zit... denkt mee met verhalen en de muziek. En u kunt, u kunt ons ook bekijken via de webcam op Radio 1. Klikt u dan op webcam. In het komende uur gaat het over onze identiteit en werk... En praten we opnieuw met de vier filosofen aan het einde van dit uur. En we beginnen met René oh. ten bos, die in het vorige uur gewoon uh, aan tafel zat toen Tine Jensen de hoofdgast was. René ten bos, hij schreef dat prachtige boek Het Geniale Dier. Hij is hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En ook aan tafel, welkom Maarten Meester. Is dat is je broer. Ja. Dat is zo prachtig, hè? dat zit dan in je hoofd. Dan denk je: oké, okay, Frank en Maarten, en dan moet ik niet Maarten zeggen dadelijk. En dan ga ik toch Maarten zeggen. Frank, welkom. Je hebt met Marley Huijer, en daar ga ik me niet in vergissen, net geschreven: Goudmijn van het Denken, filosofie in de beroepspraktijk. Nou, dat lijkt me genoeg, meer dan voldoende bagage om over het onderwerp van nu te praten: identiteit en werk. En heet bos. Probeer jij dat eens neer te zetten, dat thema, naar aanleiding van de actualiteit. Want dat deed Stine in het vorige uur ook. En dat moet je dan denk ik even doen aan de hand van wat je zelf hebt opgegeven. Want je twijfelde al of je dat wilde. Toen zei ik nee, dat ga je dan nu ook maar doen ook. De jeugdwerkloosheid in Spanje. Ja, dat, dat is een thema, die, die werkloosheid die, die ik... Uh... Om twee redenen interessant vind De eerste is, is uh, een reden dat ik... Uh, ik kom zelf uit een gebied waar toen ik zo oud was, 18 of 20... was het ook heel moeilijk om uh, werk te vinden. Dat moet begin jaren 80 zijn geweest. En wij dachten op een gegeven moment dat dat heel... Uh, ja, gespook met werkgelegenheid, dat het helemaal weg zou vallen... dat dat uh, voorbij was. En nu komt het zo her en der weer uh, terug. Ik kan me herinneren dat in een uh, twents non-descript stadje... met de naam Vroomse Hoop... op een gegeven moment een werkloosheidspercentage was van 70%. Dat is een soort cijfer dat mij altijd is bijgebleven. En, en uh, ik denk van, ja wie, wie wil nou in Vroomse Hoop wonen? Maar daar wonen kennelijk mensen... En, daar, uh, en daarvan was 70% werkloos. En het vervelende daarvan is dat het ook altijd gekoppeld wordt aan een soort uitzichtloosheid. En dat is twee de tweede reden die ik heel erg interessant vind. Je leest tegenwoordig berichten niet alleen in Spanje, maar ook Griekenland. En ook niet alleen in Europa. Je hoort dit soort berichten ook uit Colombia, Marokko en dergelijke. Dat jonge mensen die studeren, met name juist als ze gestudeerd zijn, veel moeilijker een baan vinden. Dus dat zet ook op de een of andere manier een bepaald soort logica op zijn kop. Namelijk, je moet hard je best doen, zeggen wij onze kindjes... want dan vergroot je de kans dat je later werk krijgt. Het kapitalisme is dus op dit moment in een soort fase terechtgekomen... waarin eigenlijk gezegd wordt, je moet helemaal niet zo hard werken... want dan heb je eigenlijk minder kans om later een baan te krijgen. Dat is een beetje triest. En... Uh... Nou ja, dat zijn twee redenen om die Spaanse jeugdwerkloosheid... Uh, ter gelegenheid van dit programma naar voren te halen. Er is nog een derde reden. Uh, uit, uit, die hele beweging rond Occupy... die zich dus ook een beetje verzet tegen dat uh, gebeuren van het kapitalisme. dat kapitalisme. Uh, dat, dat, dat vindt zijn oorsprong dus ook in Spanje. En heeft natuurlijk iets met dit soort uh, verschijnselen te maken. Het is net alsof in Spanje de kritiek op het systeem interessanter, hardnekkiger... of in ieder geval doorleefder worden. Wil jij een vraag stellen, Frank? Nog niet. Nog jij niet, maar zeggen. ik wil. Kun jij voor mij heel kort zeggen... wat volgens jou de relatie is tussen identiteit en werk? Nog korter dan je nu hebt gedaan. Je moet het Ik nou ja, in tien seconden. Wat Stine, ja, wat Stine net al zei. Hè? Je zegt weer je naam... En daarna zeg je meestal wat je doet. En wat je doet is meestal je werk. En dat is misschien iets wat anderen ons opleggen. Maar op het moment dat ze, ze vragen wie ben jij, je bent de René. Dan vinden ze het meestal niet interessant. Maar als ik dan zeg ik ben filosoof. Dan zijn er twee soorten reacties. Of ze haten je of ze vinden het echt leuk. Dus dat is een van de interessante dingen. Maar ja, dan zeggen ze meteen bij filosoof. Dat is toch geen beroep. Dus ik heb eigenlijk geen beroep, uh, Wim. Ja, je bent organisatiedeskundige. Ja, of, of is dat beetje. ook geen beroep? Nee, dat is geen beroep. Dat is ook geen beroep? Nee, veel meer. Maar, maar goed, dan is de vraag vervolgens ook weer net als de vorige keer in het vorige uur bij Stine... toen het over die fastfood identiteit ging, dat er iemand uit het publiek vroeg: Ja, maar is dat dan erg dat die bestaat? En in, in jouw geval is nu ook... Is dat erg dan dat die relatie er is, dat mensen dat doen? Nou, ik, ik uh, Stine beweert dat, dat zo'n fastfood-identiteit bestaat. Uh, ik vind het een interessant concept. Een concept moet je ook niet helemaal willen uitputten met goede definities. Het geeft te denken, maar ik weet niet goed of het uh, echt bestaat. Maar rondom identiteit heerst natuurlijk altijd iets van ja, dat moet bestaan. Mm -hmm. ja, dat is een van de interessante dingen: er is iets. En dat, maar wat dat dan is, dat is op de een of andere manier heel onduidelijk. Maar dat als mensen zeggen van, god, uh, uh, wie ben je? En dan komen ze gelijk met, met, met, met hun werk aanzetten. Is dat erg? Nou, kijk, ik, ik heb net al een aantekening gemaakt. Ik moet het hebben over visitekaartjes. Waar visitekaartjes, heb je die, die aantekening gemaakt? Ja, in het vorige uur. Ja. Die visitekaartjes, die zijn, uh, daar, daar wordt ook echt onderzoek naar gedaan. En hoe zien die eruit? En die zien er bijvoorbeeld in Japan heel anders uit dan bij ons. Bij ons begint inderdaad altijd de naam en daarna wat je doet en dan pas de organisatie. Kijk je naar Japanse fysieke kaartjes, is bijna omgekeerd. Hè? Is het eerst de organisatie, dan wat je doet en dan klein daaronder de naam. Dus dat draait eigenlijk helemaal om. Wat is beter? Het tweede is bescheidener, maar ik ga niet zeggen dat het beter is. Wat, wat, het Japanse is, het voorbeeld is bescheidener, maar dat wil niet zeggen dat ik dat beter vind. Uh -huh. Dus, maar ik denk dat het. Uh, dat, uh, nou, bij ons is identiteit dus ook heel erg sterk verbonden aan persoon en aan persoonlijkheid. En dat is niet iets wat je in alle culturen uh, tegenkomt. Ik kan nog een voorbeeld geven. Mijn, mijn dochter kwam daar vanmiddag nog op en die zei: Hier moet je over beginnen. Ik ben ooit eens uh, in Sydney, Australië geweest. Dan ging ik naar een universiteit die midden in Chinatown staat. En daar werd ik uitgenodigd door een dame. En die had een ingewikkelde Chinese naam die ik niet kon uitspreken. En zij veranderde gewoon onmiddellijk haar naam. En ze heette Karen Young. Dat zie je bij ons toch niet zo snel gebeuren. Dat, dat, het gemak waarmee je je naam opgeeft. Dat betekent dat wij meer hechten aan een, aan een vaste identiteit. Aan, Misschien, ja. Aan een, ja. ja. En, en zo'n werkidentiteit, kan dat ook een identiteit zijn? Of is een, is een werkidentiteit veel uh, degelijker? Nou, uh, die is vandaag de dag niet meer heel degelijk. Als er iets. Een van de leuke dingen in, in onze tijd is dat heel veel mensen werken op een manier. Uh, die helemaal niks meer met zijn identiteit te maken heeft. Dat, uh, nou ja. Ik, nee, wat bedoel je daarmee? Ja, uh, nou ja, je wordt in organisaties voortdurend aangemoedigd. om steeds maar weer nieuwe dingen te leren, bij te leren, uh, uh, weer een of ander trainingsprogramma te volgen. En dergelijke nooit zegt dat systeem eens een keer tegen je van het is genoeg. We zijn helemaal tevreden met hoe je nu bent. Maar die nee, zegt, dus, dat is leuk. Vind je dat ook echt leuk? Of was dat? Uh... Nee, nee, ja. dat is helemaal niet leuk. <laughs> maar die, die hele ideologie van lifelong learning, die in die organisaties uh, uh, aanwezig is, die zegt in feite alleen maar van uh, uh, uh, je denkt wel dat je er bent, maar het is niet genoeg. Het maar maar wat, wat heeft dat voor de identiteit van mensen te betekenen? Dat heeft in ieder geval te betekenen dat mensen voortdurend uh, aangeleerd worden om uh, ontevreden te zijn met wie ze zijn. Ja, is, dat, dat, is dat het gevolg? Ja, dat is volgens mij wel een uh, hele sterke uh, uh, neiging. Je, je, je, je, bijvoorbeeld organisaties, daarvan wordt heel vaak gezegd dat ze in constant veranderingsproces zijn. En de mensen moeten dus mee. Ja. Dat is He? vooral als je net zegt dat wij onze identiteit eigenlijk heel erg vast wil zijn en een ja. duidelijk, uh, duidelijke kern wil hebben, is het natuurlijk niet leuk als je dan in een organisatie werkt waar je voortdurend moet veranderen? Je moet voortdurend veranderen, precies. Ja. Oké, okay, dat gaan we even vasthouden. Dus het bij elkaar shoppen. En We zitten in. feitelijk dat zijn allemaal Engelse termen, dat is niet voor... dat is grappig. Oh. Alle voortdurend Engelse, Engelse termen, fastfood identiteit hebben we al gehad. Bij elkaar shoppen van je identiteit, wat je krijgt omdat je voortdurend moet veranderen. Lifelong learning? Ja. Dat is, nou, dat is allemaal zorgelijk. Ook voor ons. Het, gaat, het wordt echt al met de minuut zorgelijker. Maar we gaan het licht zien. Aan tafel. Oh. Inmiddels. Even kijken. Gijs. Ja. Gijs Wilbrink. Stel je voor. Als je wilt. Ik ben Gijs Wilbrink. Ja. 28 jaar. Ik ben muzikant. Maar ik werk als projectmanager bij een internetbureau. Uh... Herken jij iets wat, van wat, wat, wat René net zei? Uh, oh. Dat je voortdurend geacht wordt te veranderen? Ja. Ja, absoluut. Ja. Ja, uh, ja, zeker in je werk word je gewoon geacht om daar ook een keer door te leren en je te evalueren. Maar um, ja, de, de, de gaat misschien mijn liedje ook wel een klein beetje over. Ja, houden. leg dat maar uit, want dat, dat, dat, dat is mooi. Dat gaan we doen. Uh, mijn nummer gaat in ieder geval over werk. Het is uh, de Chain Gang van Sam Cooke. Nou is mijn werk niet bepaald uh, even hard als een chain gang. Want het is heel erg gezellig, leuk en motiverend. Maar je ontkomt uh, bijna niet aan een, aan een vorm van sleur. Elke dag, week, maand, jaar kan het wisselbaar worden. Als je daar niet voor oppast. Uh, wat Sam Cook in dit liedje uh, bewijst is dat je uh, er wel een beetje aan ont kan ontkomen... door genoeg humor, relativering en ironie. Hij gebruikt zeg maar, de, het zwoegen van de mensen in de chain gang. De oes en de a's gebruikt hij als een... Uplifting refreintje, waardoor je toch ja, zeg maar de dag doorkomt en uh, verder kunt. Dank je. chain gang. gang all day long they're saying but uh, ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah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 saying Ja, en het thema van dit uur is identiteit en werk. En in elk uur neemt dan de hoofdgast van het uur. Vorige week was dat Sine Jensen, die uh, het boek van Tanna Haraway bij zich had. Een boek, een werk of wat dan ook mee dat op de een of andere manier heel belangrijk is voor dat onderwerp. Kijk, en dat is dan het mooie van, uh, van dit programma. Want René ten Bos heeft een gedicht bij zich. En dat gedicht, daar gaat een hele wereld in schuil. Dat is een gedicht van uh, Simborska. Ja, Wieslala Simborska. Ja. En ik mag dat voorlezen. Dat is wel mooi, dan weten jullie allemaal en de luisteraars thuis... waar het een beetje over gaat. Ik hoop dat ik het goed ga voorlezen... Afwezigheid. Het scheelde niet veel of mijn moeder was getrouwd met meneer Zbigniew B. uit Zodunska-Wola. En als zij een dochter hadden gehad, ik zou het niet geweest zijn. Misschien één met een beter geheugen voor namen en gezichten... en voor elke slechts één keer gehoorde melodie. Die, die zonder falen elke vogel leren kennen. Met schitterende punten voor fysica en chemie en slechtere voor pols maar heimelijk versend schrijven, meteen veel interessanter dan de mijne. Het scheelde niet veel of mijn vader was in dezelfde periode getrouwd... met mevrouw Javika R. uit Zakopane. En als zij een dochter hadden gehad, ik zou het niet geweest zijn. Misschien één die nog hardnekkiger op haar stuk staat. zich zonder angst in diepe water waagt. Geneigd om toe te geven aan collectieve emoties. Voortdurend te zien op enkele plaatsen tegelijk... Maar slechts zelden gebogen over een boek. Vaker buiten spelend met een bal samen met de jongens. Misschien zouden de twee elkaar ooit tegengekomen zijn. in dezelfde school, dezelfde klas. Geen goed koppel vormend, evenwel zonder enige verwantschap. En op de groepsfoto ver van elkaar verwijderd. Meisjes, ga daar staan. zou de fotograaf roepen, de kleinsten vooraan. De grotere erachter. En mooi lachen wanneer ik een teken geef. Alleen nog even tellen, Is iedereen er? Ja meneer, iedereen. Simborska, die de Nobelprijs won. En eh, toen ze die won, toen zei Hugo Claus, als je het over identiteiten <lacht> hebt. Jezus, zei hij. Dan hebben ze de Nobelprijs aan een Poolse huisvrouw gegeven. Ja, en hij meende het ook nog. Hij was gewoon jaloers. Groot, groot, groot dichter. Onlangs overleden. Waarom heb je dit uitgekozen? Identiteit en werk. Uh, um, er zijn twee dingen, ook hier weer. <laughs> maar uh, de, het eerste waarom ik dit heb uitgekozen is, is dat het uh, iets laat zien over identiteit dat misschien wel ons allen uh, raakt. Namelijk dat, dat uh, om identiteit te hebben moet je bestaan. En zij reflecteert op de mogelijkheid dat je niet bestaat. En zij reflecteert bijvoorbeeld op de mogelijkheid, en dat is een gevoel dat ik in ieder geval in mijn jeugd ook wel eens gehad heb, stel je voor dat mijn vader, mijn moeder niet had leren kennen. Waar zou jij dan zijn geweest? Zo'n soort uh, vraag. En die afwezigheid uh, die er dan is, die vind ik uh, op een, een of andere manier creepy, angstig verwoord in dit gedicht. Het kruipt echt onder de huid. Uh, toen ik dat las. Maar wat ik ook heel erg interessant vind, is die rol van een fotograaf. Zou die man überhaupt wil beseffen hoe belangrijk zo'n foto is... voor degene die erop staan? He, die dan gewoon eh, even tellen en dan allemaal... Uh, maar er vindt een hele strijd plaats. En die kids, die meisjes, die gaan dichter op elkaar staan... en dan is op een gegeven moment, uh, wordt er dan gezegd... ja, iedereen is er. Maar niet de schrijver van een gedicht... Ik vind dat iets op de een of andere manier een soort loop die in dat gedicht zit... die ik heel griezelig vind. En dat is misschien wel uh, iets wat mij het meest uh, fascineert... rondom het thema uh, identiteit. Uh, en werk. Ja, daar, daar, kom, ik daar zo, kom ik ook op ja. Het ja, ja. thema identiteit is namelijk zo interessant... omdat uh, het, het altijd opdraait uh, om een angst voor afwezigheid... He, dat is, je je wil er op de een of andere manier, moet je er wel zijn en moet je er wel uh, staan. Nou, dat, dat is, als je ergens iets meemaakt of iets wat ik in organisaties vaak zie en dergelijke, is het ook precies dat. He, er is een constante strijd om, om, om meegeteld te worden, uh, mee te doen op de een of andere manier, he, om gekend te worden. Maar die strijd die vindt op een hele rare manier plaats. Het is altijd een strijd rondom identiteiten. Maar je hebt in die organisaties altijd een soort van botsing... tussen, uh, tussen verschillende soorten identiteiten. Grofweg kun je zeggen dat je in organisaties... Uh, maar nog ga ik heel simpel hoor, maar ja. mag wel even, hoop ik. Dat je een soort Graag. van, van uh, botsing hebt tussen professionals en managers. En dat is eigenlijk een, een, een botsing tussen mensen met een soort van uh, een beroepsidentiteit. Dat zijn de professionals. Hè? Daar, daar kun je allerlei mooie verhalen over vertellen. En dan heb je die managers, die zijn tegenwoordig meestal de baas. En die hebben helemaal geen identiteit. En dat is. Uh, die hebben helemaal geen beroepsmatige identiteit. En daar ben jij ook mee bezig, uh, hè? En, en dat, dat uh, Frank, sorry. Maar uh, dat, dat, dat is iets wat. Uh, Um, die, die, hem, vraag, nou ja, ik, ik leg dat wel eens zo uit. Dat heb ik geloof ik ook wel eens eerder um, aan jou verteld, Wim. Maar vraag uh, een manager. Uh, of vraag iemand hier in die zaal wat wil je laten worden? Of vraag kleine kinderen wat wil je laten worden. Noemen ze altijd een echt beroep. He, dus uh, brandweerman of zoiets. Maar ze zullen niet snel zeggen manager. Nee. Denk je dat er ooit een kind zal komen dat zegt: bij de vraag wat wil je worden, het manager? Nee. Nee. nee. Ja, denk het ook niet, uit. Nee, dat, is, dat zal niet snel gebeuren. En, en nou, daar dat vindt dus een strijd plaats tussen mensen die eigenlijk knokken voor het behoud van hun identiteit. ten opzichte van degene die zich zeg maar zien als de belichamers van de organisatielogica of iets dergelijks. maar die eigenlijk geen identiteit hebben. Dus uh, hier zie je heel mooi hoe in die werkzetting, arbeidszetting. Alles draait om, rondom afwezigheid en aanwezigheid van iedereen. Maar, maar is dat niet al productief? Vind je dat niet ook goed dat het zo werkt? Of is het, heb je er kritiek op? Um, nou, ik, het, het is heel goed als er verschillende logica's in een organisatie zijn. Dus ik, zou het, ik, ik ben niet tegen managers of zo. Maar we hebben er gewoon veel te veel. Ja, maar... En die, die logica die is gewoon heel dominant geworden. Maar is het ook niet weer, ik denk bijvoorbeeld aan Hegel... die heeft het ook over waardering die we, die we hebben. Daar moeten we ons leven voor op het spel zetten. Is dat niet iets, wat zo'n strijd waar je het over hebt... is dat niet iets wat er gewoon altijd gaat gebeuren in een organisatie? Ja, het is ook goed dat die strijd er is, maar de strijd lijkt... Alleen die managers... De, de strijd lijkt beslecht. Ja. En, en de strijd lijkt beslecht te zijn ten koste van al die mensen... aan wie gezegd wordt. jij hebt eigenlijk geheel... Misschien heb je wel een identiteit, dacht je misschien... maar is eigenlijk niet interessant, die identiteit. Vandaar dat ze dus... Uh, steeds maar weer aangemoedigd worden om verder te leren, om verder te studeren. En, en, um, ze krijgen eigenlijk steeds te horen van wat je gisteren we, Of wat je nu weet, is eigenlijk van gisteren. Ja, dat, dat, dat hoort er niet meer bij. Maar is dat iets wat. Want, he, kijk, in het vorige uur stelde jij de fastfood identiteit ter discussie door te zeggen. Ja, maar zou, he, zou die er dan? Is, is die er dan wel? Kijken wel mensen zoveel naar die programma's op televisie? En willen ze dat dan wel hebben? Is, is dit wat jij nu zegt? Iets wat mensen dan ook inderdaad gewoon zo ervaren, werkend in bedrijven, dat, dat hun identiteit in stukjes gaat en, en, en dat ze ongelukkig worden omdat ze voortdurend moeten shoppen. Ja, daar is wel heel veel evidentie voor dat dat ja? zo is. Ja. Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou ja, ik, ik, uh, je ziet steeds vaker dat sommige mensen, ik denk bijvoorbeeld aan verpleegkundigen of, of aan uh, onderwijzers, dat die uh, toch voortdurend de uh, indruk hebben dat hun baan in de knel gekomen is... door een bepaald soort logica. Nou wil ik daar ook niet altijd sentimenteel of nostalgisch uh, over doen... maar de, de, uh, het, het, het is duidelijk dat er een soort uh, gevoel is bij veel mensen in organisaties... Dat, dat datgene waarom ze hun werk eigenlijk kiezen... dat heeft ook iets met een identiteitsgevoel te maken... dat dat, dat, dat, dat, dat onder druk gezet wordt. Zo, en hen wordt eigenlijk te verstaan gegeven van het, eh, dat, dat de redenen waarom jij je baan gekozen hebt... eigenlijk onvoldoende is voor het uitoefenen van je functie. Nou, dat is, eh, nou ja, Richard Sennett is iemand die daar natuurlijk ja. uitvoerig over geschreven heeft. Een Amerikaanse socioloog is dat. Die, ik, ik, ik, het wordt niet meteen tot mijn favoriete boeken. Maar hij legt dat op een hele heldere en, en, en goede manier legt hij dat uit. En hij noemt dat de verschraling van karakter. Dan heeft hij uh, mooie woorden voor karakter. Dat is een hele belangrijke term in Amerika in de hele discussie. Maar hij laat ook vooral zien in de, de ambachtsman. Ja. Dat er dat een soort vervreemding optreedt. Van, <kijkt> dat je niks meer met het product hebt. Omdat het allemaal wordt opgedeeld. Hè? Zelfs ja. in de zorg ja. uh, zijn alle taken opgedeeld. En ben je dus niet bij het geheel betrokken. Ja. En daarom. Ja, voel je helemaal niet ja, betrokken alles. bij je werk en daar word je ongelukkig van. Dat is een onvermijdelijke consequentie van de taakverdeling... waar iedere bureaucratie om draait. Maar zitten we hier dan in de situatie dat we niet precies kunnen zeggen... wat een identiteit is, maar dat één ding duidelijk is... is dat we, dat we als we niet oppassen, voortdurend verliezen? Um, ja, nou, we hebben het hier over een speciaal soort identiteit... en die zou je professionele identiteit kunnen noemen. En waardoor kenmerks kenmerkt een professionele identiteit, zeg, bijvoorbeeld... doordat je ervoor gestudeerd hebt. Een bepaald soort wetenschap hebt gedaan. Kan ook uh, niet weten. Een metselaar is net zo goed een uh, identiteit. Uh, of heeft ook een professionele identiteit. Nou, en wat je dan ziet is dat, dat, dat deze mensen... Hè, ik heb het dus over die leraren of, of, of, of, of verpleegkundigen... die hebben steeds meer het gevoel dat ze onder druk komen te staan... door die hele logica. Dat is een proces dat overigens al... Uh, een paar decennia aan de hand is. Maar we beginnen steeds beter te begrijpen waar het, uh, waar het eigenlijk om draait. En het interessante is, is dat de mensen die eigenlijk... puur om formele redenen in die organisatie zijn... Hè, dus die managers, hè, puur formalisme is dat... Dat die, uh, dat die degene zijn die dat als het ware uh, bewerkstelligen. Ook al zijn zij niet helemaal schuldig aan het geheel. Maar dan kom je meer weer bij de politiek. Ik ga... Wil ja, nee, jij nog wat zeggen? Anders ga ik nu uh, Michiel Kuipers aan tafel vragen. Als jij je wilt uh, voorstellen, Michiel. Dat, dat ben, in, ben ik, zou ik bijna uh, zeggen. Maar dat uh, mag... Dat bijna, durf je al, nee, niet, nee, meer, durf nu. al bijna niet meer. Nee, dat ik bijna nee. niet meer. Nee, dus mijn naam is inderdaad Michiel Kuipers. Um, mijn professionele identiteit is dat ik uh, uh, mensen help in het bedrijfsleven... om eigenlijk juist net te leren hoe ze misschien een beetje los kunnen komen van uh, die koppeling aan de identiteit. Dus het werk los te koppelen van wie ze zijn. Hoe doe je dat? Ja, door daar met ze over te praten over wat het betekent om je te koppelen aan een baan. Dus ik, ik, ik ben bijvoorbeeld een verkoper of ik ben een, een, een, een chirurg. Uh, en ik leer eigenlijk mensen om met elkaar te communiceren en met elkaar samen te werken... zonder dat ze zich zo vastzetten in die identiteit. En dan hebben ze ook minder last van de bedreiging en de angst waar je het net over hebt... dat ze dat zouden moeten opgeven of moeten kwijtraken. En eh, nou, dat is eigenlijk wat ik voor mijn werk doe. En eh, dat doe ik met heel erg veel plezier en met heel erg veel bezieling. En daar komt ook de link naar dit nummer vandaan. Eh, dat is een uh, nummer van Beyoncé. Dat is I Was Here. Eh, even los van mijn eigen identiteit vind ik het wel mooi om sporen na te laten op deze wereld. En daar zingt zij over. I want to leave my footprints on the sands of time. En ik wil met mijn werk graag ja, op impact hebben op... Uh, de mensheid en ook voor de mensheid. Dus vanuit die bezielingen en dat doel heb ik dit nummer uitgekozen that i left behind when i leave this world i'll leave no regrets leave something to Allemaal van die, uh... Ja, en het is inmiddels half 4, Radio 1, luistert u. <Klacht> en dit is Hoe word ik wakker in één nacht. Programma van Human in samenwerking met VPRO en brandstof. Het tankstation van jonge filosofen voor levensideeën. We komen rechtstreeks tot 7 uur uit Café Despet. Een nacht van de filosofie op Radio 1. Over identiteit, identiteit in relatie tot werk gaat het uh, dit uur over. Met uh, aan tafel René ten Bos, Hij is hoogleraar filosofie. Hij weet ook heel veel van organisaties af. Hij werkt aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En Frank Meester aan tafel. Ook filosoof. En hij stelt dit uur de ondersteunende vragen. En komt straks uitgebreid aan het woord in een volgend uur over de liefde. Er worden vragen verzameld in de zaal. En uh, Laurens van Brandstof doet dat en gaat nu naar de eerste vragensteller toe. Of stelster. Wat is je naam? En dan je vraag. Mijn naam is Simone en wij vroegen ons af... Uh, waarom zouden we onze werkidentiteit uh, loskoppelen van onze identiteit? Kunnen we niet beter volledig samensmelten met onze werkidentiteit? Dus we worden wie we werken. En nee, uh, je wordt wie je werkt. Of je Zo. bent wie je werkt. Je bent wie je werkt. Ja. Zoiets. Zoiets. Nou, René Ter Bos? Um, dat is een soort ideaal dat je heel vaak hoort. Maar dat is volgens mij, beste Simone... Um, uh, dat niet... zegt iemand die dan zegt, van, <laughs> je hebt volkomen ongelijk. Hè? <laughs> niet helemaal wenselijk. Ik, ik weet dat ik eens een keer... Dat, dan grijp ik ook misschien vooruit op een discussie die straks nog gaat komen. Is dus een keer een discussie had met mensen uit de politieorganisatie... over het begrip authenticiteit... En uh, ik vroeg toen aan een van die mensen van, wat bedoel je eigenlijk uh, met authenticiteit? En toen zei die meneer uh, van, uh, nou, dat, dat was een korpschef van de politie, een ho echte hoornmator. En die zei toen van, uh, ja, dat is dat de diender op straat eigenlijk geen rol meer hoeft te spelen. Dat zou je kunnen zien als iemand die helemaal samenvalt, hè, waar persoon en, en functionaris, zeg maar, samenvallen. Ik denk dat dienders die geen rol spelen op straat heel griezelig zijn. Of laten we het anders zeggen, dienders die zichzelf zijn op straat... die vertrouw ik minder dan dienders die een, een bepaalde functie uitoefenen. Uh, je kunt het ook nog op een andere manier laten zien. We hebben de hele discussie over weigeramtenaren gehad. Daar zie je bijvoorbeeld mensen die om persoonlijke redenen... bepaalde uh, uh, taken, zoals het huwen van homo's stellen... niet, uh, niet willen uitvoeren. En uh, dat is erg lastig als heel veel mensen uh, hun persoon al te zeer laten interfereren met hun functie. Of een nou, ding. Nou ja, kijk, ik, vind, ik, ik, ik, ik zie ieder jaar veel studenten, ik moet ieder jaar heel veel tentamens nakijken en dat soort zaken. Dat hoort er ook nog bij. En ik laat er regelmatig eentje zakken. En dat doe ik ook niet voor mijn plezier. Als, anders gezegd, als persoon zou ik dat niet willen, maar het zou ook niet goed zijn als ik dat niet zou doen. Snap je? Maar zou je het niet zodanig kunnen krijgen dat het andersom is? Dus dat je werk jou bepaalt... in plaats van dat je je persoonlijke sentimenten in je werk laat interfereren? Ja, goed. Werk bepaalt jou. Ik denk dat dat voor sommige bevoorrechte mensen geldt. Dat werk jou zelf heel sterk kan bepalen. Maar de meeste mensen die werken... Die zijn blij dat het vijf uur is en dat ze naar huis kunnen. En die hebben echt niet zoiets van ik laat dat werk bepalen. Uh, bepalend zijn voor wie ik... Kijk, voordat ik filosofie ging studeren... heb ik gewoon heel de tijd op de werkvloer gestaan. In slachthuizen gewerkt uh, en ga zo maar door. Ik was altijd zielsgelukkig als, uh, als het voorbij was. En dat ik uh, naar huis kon om mezelf te zijn. Aha. Volgende vraag. Mijn naam is Jorrit. En mijn vraag is volgens mij uh, heel simpel. Uh, identiteit, wat heb ik eraan? Maar dan moet het in relatie tot werk. Kom maar op mijn werk. <laughs> Punt. Oké. Okay. Um, professionele identiteit is, is erg belangrijk... omdat je namelijk daardoor ook mensen ziet... die ongeveer dezelfde soort kennis en vaardigheden uh, hebben... He, je, men noemt dat ook wel, in, in de bedrijfskunde noemt men dat dan standaardisatie van kennis en vaardigheden. Als iedereen ongeveer hetzelfde gestudeerd heeft, weet je ongeveer wat, wat, wat, uh, hoe, een, uh, hoe een as uh, functioneert. En kijk, als ik uh, naar, uh, naar het ziekenhuis moet om een of andere operatie uh, te ondergaan... dan vind ik het doorgaans erg fijn dat ik iemand heb die zich uh, ja, toch wel enigszins verknocht is aan zijn werk... Uh, op een professionele manier. Men noemt dat in de literatuur vocatie of, of weet ik veel wat. Ik zou in ieder geval niet iemand uh, me niet aan mijn hart willen laten opereren. om is, uh, een, een beetje een stom voorbeeld te noemen. door iemand die niet heel erg enthousiast is over zijn werk. en die een vocatie nie, niet uh, heeft. Nou, Met andere maar. woorden, je hebt dus heel veel aan je identiteit. En misschien heeft hij daar zelf wel last van, de, de, degene die die professie uitoefent. Maar dan heb je in ieder geval uh, als patiënt heb je heel veel uh, mensen die uh, dat serieus nemen. Mijn mijn, mijn het vraag, is ook lastig. Gaat, gaat ook vooral. Uh, kijk, het heeft ook hele grote voordelen maar die identiteit voor mezelf in mijn werk. Ja. En uh, ook eh, Manuel Castels bijvoorbeeld die, die uh, zegt ook uh -huh. van identiteit is dus heel, heel belangrijk tegenwoordig. Ja. En uh, dus meer. Uh, ik ben wel benieuwd ook in de rest van de avond van. Wat heb ik eraan en hoe kan ik er meer mee doen? En waar, waar, waardoor komt het dat sommige mensen er meer mee kunnen doen dan anderen. Sommige mensen hebben er last van, andere mensen die hebben de voordeel van hun identiteit. Als ik bijvoorbeeld Mohammed uh, zou heten, zou ik moeilijker een baan vinden dan Jorrit. Dus uh, ik ben wel benieuwd naar jullie ideeën daarover. Moeten we dit als een brandende vraag meenemen? <lacht> of, uh... Nou, ik vind het... Ja. Kijk, wat heb je aan je identiteit? Ik denk niet dat het, dat, dat het. Het is een vraag naar nut van identiteit in zekere zin. En ik weet niet of je utilitaristisch moet doen over uh, identiteit. Je kunt ontzettend veel last van je identiteit hebben. He, er is een aspect van identiteit dat je helemaal niet kiest. Daarin verschilt een professionele identiteit, denk ik, van een, laten we zeggen, een etnische identiteit of een nationale identiteit. Maar een professionele identiteit is iets waar, waar een soort uh, voluntaristisch aspect in zit. Dus dat, dat wil zeggen van. Uh, daar kun je voor kiezen. Dat is iets waar. waar ja, je, je kiest er in zekere zin voor. Uh, om, om uh, chirurg te worden. Dat is erg interessant, hè? Managers kiezen er niet voor om manager te worden. Dat overkomt ze altijd. Ja, dat is, uh, dat is een, een, een heel belangrijk verschil hier. En, en... Maar wacht even, dat is, dat, is, dat is misschien wel even goed, goed om even. in ons. Hoofd vast te knopen ergens. Ja. Dat een, kijk, een identiteit iets, iets vooral professioneel interessant wordt als je ervoor kiest. En niet als die je overkomt. Of ga ik nu te snel? Nou ja, ietsjes. Ja. Waarom? Uh, om, Wat is, is, een, is een identiteit waarvoor je kiest waardevoller dan de, de identiteit waarvoor je waarvoor je die je overkomt? Ja, ik probeer even alle managers de wereld uit te krijgen, maar. Ja, nee, dat snap ik. Maar uh, dat moet je ook niet doen, hoor. Je hebt die managers wel nodig. Nee, maar kijk, de meeste mensen kie die kiezen voor een beroep. Die gaan de, de, de studie doen die daarbij hoort en dergelijke meer. Hè. Dat, dat doen ze allemaal. En dan kom je op een gegeven moment, krijg je een baan in de organisatie. En jij, jij hebt dat ook wel beschreven, dat soort effecten, Frank. Hè. Dan kom je, uh, krijg je een baan in de organisatie en op een gegeven moment gaat je baasje vragen... van god, zou je niet iets anders willen doen? En op dat moment moet je gaan regelen. Eh? En da dan komt het managen in, in, het, uh, in het bestaan. Dat is ook wel goed, daar zit een soort dynamiek in. Maar ja, op een gegeven moment krijgen we steeds meer mensen die de zaak gaan regelen. Eh? En zie je dat die professional onder druk komt. Ik hoorde daar laatst nog een leuke metafoor over. De, de, de, de twee van die roeiboten heb je dan, hè? tijdens een roeiwedstrijd. En dan, uh, die ene die wordt aangestuurd door één kerel Diesel, stuurman, die zo stuurman en die in zo'n megafoon blaast. En de ander wordt aangestuurd door drie. En verder en zitten allebei acht personen op die bord. En die met drie die vraagt zich af waarom ze niet zo snel gaan als die ene. En dan zijn ze daar toch een beetje in de war. En die wordt dan door adviseurs en dergelijke aangemoedigd... om dan een van de roeiers te vervangen door nog iemand die aanstuurt. En dat is, dat is wat er gebeurt. En dat is een, een beetje een trieste metafoor... Maar uh, dat zie je wel heel sterk uh, aanwezig. Ik denk dat we naar de muziek gaan. Karin, wil je aanschuiven? Ik je je voorstellen? Ja, uh, mijn naam is Karin en uh, ik kom uit uh, Amsterdam. En uh, we hebben het gehad over uh, fastfood-identiteit, slowfood-identiteit. Uh, ik heb een uh, food-identiteit, want ik uh, ja, uh, leef om te eten en ik uh, eet om te werken. Ik uh, ben uh, een eigen cateringbedrijf begonnen en. Uh, ja, voordat ik eraan begon uh, had ik een, een vaste baan en zekerheid en alles. En uh, ja, de twijfel uh, ja, sloeg me meteen op mijn hart van uh, ga ik dit allemaal opgeven voor mijn eigen bedrijf en uh, ja, een onzekere toekomst. En uh, het nummer wat ik heb uitgekozen het, uh, is van Jason West. het heet The Remedy en het gaat ja, eigenlijk... Om het refrein waarin, uh, waarin hij zingt, I won't worry my life away. En dat is een soort van mantra voor mij geweest van, uh, ja, ik ga het gewoon doen. En ik ga me niet te veel druk maken over de toekomst. Ik zie het allemaal wel. Dus dat is het. With well, something on the surface, it stinks I said, something on the surface Well, it kind of makes me nervous to we'll say that you deserve this And what kind of God would serve this We will cure this dirty old disease Well, if you got the poison I've got the remedy The remedy is the experience This is a dangerous liaison I said, the comedy is that it's serious This is a strange enough new play on words I said, the tragedy is so how you're gonna spend The rest of your nights with the lies. amounts to nothing in the end. Oh. two men talking on the radio in a crossfire kind of new reality show uncovering the waste upon the next big attack while they were counting down the ways to stab the brother in the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 Dus gedeelde landschapszicht. En dit is uh, in de wakker de in één nacht op <tie> Radio 1. Een nacht van de filosofie over identiteit en in dit uur, tweede uur, we gaan door tot zeven uur. Overigens, de tweede uur ging over en gaat nog steeds over identiteit en werk. En wat doen we aan het einde van elk uur? Dan verzamelen we de deelnemers, de filosofen van deze nacht. Aan deze tafel, het zijn er vier, René ten Bos, Frank Meester, Maarten Doorman en Stine Jensen. En we gaan één vraag bedenken die we in het laatste uur straks tussen zes en zeven gaan behandelen. We hebben er alleen één, Naar het vorige uur. Hoe ontsnap je aan de beeldvorming door de ander of van de ander? Het was van de ander. Het was van de ander, ja. ja. Maar Laurens van Brandstof, die geeft me net een briefje... en zegt dat het moet zijn door. Maar daar kunnen we ook nog een hele discussie over beginnen. Ja. Maar nu, we waren er echt voor straks. Ja. Het mooiste moment in dit uur was misschien wel de vraag... identiteit, wat heb ik eraan? En toen zei ik tegen de vraag, hij, ja, maar het gaat aan werk. En toen zei hij, ja, maar ik ben nog niet klaar. Want toen zei hij, op mijn werk. Nee, hij zei, kom maar, op mijn werk. Want dat maakt nog uit, hè? Ja, identiteit. Identiteit op je werk of identiteit, kom maar, op je ja. werk. Dat zijn ja. twee verschillende dingen. ja. Identiteit, wat heb ik aan? Op ja. mijn werk. Ja. Dat wilde ik ook zeggen. Maar goed, wat gaan we meenemen? Wat gaan we formuleren voor straks? Hey, ik, ik, vind, ja. ik vind dit heeft... een goede vraag, hoor, overigens. Ja. Ik vind dit ook een ja, hele goede goed vraag. Nut van identiteit überhaupt en ook nog identiteit op, op je werk. Je werk, ook ook ja. op je werk. Ja. Ik heb nog wel een brandende vraag. Stine, kom op. Dat gaat eigenlijk over de... De dominantie van de werkidentiteit. Uh, dat, dat mensen daar eigenlijk altijd meteen mee komen. En uh, of dat, dat nou wenselijk is of dat dat een beetje beteugeld zou moeten worden. En als ik een voorbeeld mag geven. Ik vond het zo mooi wat jij zei over die, over die angst voor afwezigheid. En soms krijg je wel echt een conflict tussen je werkidentiteit en andere identiteiten. En de, het meest gevoelde conflict is volgens mij dat van de thuisidentiteit, de privéidentiteit. Uh, bijvoorbeeld als je ouder bent, ben ik er genoeg voor mijn kinderen. Dat spanningsveld tussen werk en je privéleven. En dan krijg je eigenlijk als je veertig bent een soort brandpunt in je leven. Uh, waarbij echt, ah, je, je, hebt, je hebt kinderen die aandacht nodig hebben. Je ouders die zijn, uh, worden misschien wel ziek. En je carrière moet alle aandacht krijgen. En op je veertigste ben je dan helemaal klaar voor een burn-out. Maar er is nu iets op bedacht en dat heet het nieuwe werken. En het nieuwe werken betekent ofwel dat je meer thuis kan gaan werken... en het meer zelf kan gaan verdelen. Of het betekent dat je kantoor meer op thuis gaat lijken... en dat je naar de kapper kunt en je was kunt laten doen. Maar ja, een Nederlandse oplossing van dat spanningsveld... tussen aanwezig en afwezig, thuis en werk... is dan bijvoorbeeld dat deeltijdfeminisme van nou ja, dan gaan we drie dagen werken en de rest is privé. Dus een, een, een soort oplossing daarvan. Maar ik ben toch echt, echt wel benieuwd naar uh, ja, dat strijdveld eigenlijk... tussen de privé- en werkidentiteit. Want ik ben bijvoorbeeld zelf overgegaan op dat nieuwe werken. Nou ja, in die zin dat, mijn, uh, dat ik thuis veel ben gaan werken. En dat betekent eigenlijk in praktische zin dat mijn bureau gewoon midden in de huiskamer staat. En eigenlijk niet dat er een betere verdeling is gekomen... maar dat mijn werk overal is. En nu pas echt de privésituatie domineert... Het werk is overal, letterlijk en figuurlijk. En wat is dan de vraag? De verbrandende vraag is: uh, moeten wij van die dominantie van die werkidentiteit af? Moeten wij die niet eens beteugelen als het definiërende, bepalende van, van wie je bent? Op grond van, als van wat je, je zegt, dat je niet? Bent, nee, want de, mm. het is juist die werkidentiteit dus identiteit, wat heb ik eraan? dan zou je zeggen, daar moet je juist niet van af En precies vanwege het voorbeeld dat jij geeft. Want als je die, die stevige werkidentiteit niet meer hebt... dan loopt het door elkaar. En het gevolg daarvan is helemaal niet een soort vrijheid... wat je eerst zou denken, maar de beklemming wordt nog groot. Want je bent altijd aan het werken. Je bent altijd onder controle van je baas of van je opdrachtgever. Of, uh, dus misschien is er een sterke werkidentiteit. Wat je daaraan hebt is misschien ook wel dat je het heel duidelijk is... dat je iets doet voor je werk of niet. En daardoor zelfs op je bureau thuis misschien kan zeggen... nu ben ik aan het werk of niet. Dus we um, dus moeten juist terug, zeg jij... naar een beter afgebakende werkidentiteit. Of een nou, klassiekere... zeker, ik wist dat niet zeker. Maar nu je dat zei... Uh, weet het, dat ik, uh, het gaat heel uh, snel. Ja. Weet ik het al een beetje zeker. <laughs> ook omdat ik toen je begon te praten... dacht, als je vraagt uh, wie ben jij... dan kom je heel snel met je werk op je pop... en dan denk je, al ja, wel een dooddoende, je spreekt iemand nog geen ja. 10, 20 seconden. En dan gaat er over werken. Maar eigenlijk is dat toch wel prettig. Dat is wel een goed soort ding om over te praten. Je werken en je professionele activiteit. Het hangt een beetje vanaf wat voor werk je hebt. Sommige mensen uh, hebben werken schamen zich ervoor. Ik schaam er een beetje voor omdat ik geen serieuze baan heb. Dus het is altijd een beetje problematisch. Maar uh, vanuit die schaamte heb je wel een gesprek. <laughs> Nou, maar wat ik wil zeggen is dus dat uh, die identiteit, waar, waar, wat heb je eraan, die werkidentiteit? Nou, twee dingen. Je kunt toch juist je privé en werk misschien daardoor beter uh, vormgeven. En het is ook een vorm van identiteit waarin je de publieke wereld uh, goed kunt bewegen... omdat je het niet meteen hoeft te hebben over hoeveel kinderen je hebt... of dat je wel of geen kinderen hebt, of uh, dat je nu wel of niet homo bent, of weet ik veel. Dus dan is, werk, is wel een goed soort ding om een gesprek te beginnen. Maar volgens mij heb jij het over iets anders. Jij zegt dat die twee identiteiten, of je werkidentiteit en je privéidentiteit... door elkaar gaan lopen. Dat is wat, waar Stine het over heeft. Mm -hmm. en, maar als jij zegt, moet de werkidentiteit niet meer op de achtergrond... dan kan, kan je best uh, je werk uh, in bepaalde tijden doen... En toch dus in hele strakke ge ge gearrangeerde tijden in de week. En zodat die gescheiden zijn van je privébezigheden. Maar, maar die kan ook nog wel nog steeds minder belangrijk zijn voor je identiteit. He, dat je die identiteit als heel belangrijk benoemt. maakt nou juist ook dat, als je, dat je de hele tijd met dat werk bezig bent. Als je zegt het is minder belangrijk. en ik scheid ze ook nog eens strak. is het misschien wel ja, een geregeld. hele individuele kwestie van. En volgens mij is het in onze maatschappij gewoon een nee, hele okay, belangrijke tuurlijk. kwestie. Maar, het is niet het iets werk. wat ik zelf maar, je kan doet. kiezen. Ja. Maar ik bedoel, de de het van, dat is niet gezegd vraag, dat als we de ja. werkidentiteit net zo belangrijk ja. laten. dat we dan daardoor de boel beter gescheiden houden. Dat volgens ja, mij ja, Ik ga nu. Kijk, SND, Bos imiteert me voortreffelijk. pen ging om. Wat zou de vraag moeten zijn? Straks. Ja, ik, blijf, ik vind nog steeds wel die vraag van wat hebben we aan dat werk. Maar ik vind het ook wel een heel goed punt van hoe verhoudt verhoud die werkidentiteit zich tot de privéidentiteit. Hoe, hoe, hè, is, nou, dan moet het zijn, hoe moet die... Uh, uh. Identiteit zich verhouden tot... Ja, hoe moet hij? Precies, is dus niet nou, de receptief. Maar René, nu zit jou heel sceptisch uh, kijken. Ja, nou, ik, ik ben geneigd om een beetje een historische opmerking te maken. Dat, maar dat, er moet een vraag dat, aan dat, vast, hè? We moeten een vraag hebben. Ja, ja, dat snap ik wel, maar... De, de, de, kijk, wij vallen natuurlijk allemaal een beetje in de, in de logica van het uh, industriële kapitalisme. Dat er natuurlijk er uiteindelijk in geslaagd is om werk juist uit het huis weg te krijgen. En dat is de grote truc van de industriële revolutie. Voorin werkten mensen gewoon thuis en vanaf 1750, 1800 gaan ze dus niet meer thuis werken. maar gaan ze werken in, in, in een soort van gevangenis. En, en, en die noem je dan organisaties of werkplaatsen of fabrieken of weet ik veel wat. En dat, of schoolgebouwen, ook, ook heel griezelig. En, en uh, dat, dat, dat is dus een beetje triest op zich, zou het heel mooi zijn als mensen thuis kunnen werken. Maar dus nee, het, ik, ja. ik, ik, ik twijfel erg dus aan die privé-werkdistinctie. Uh, maar dat komt ook omdat dat bij mij zelf helemaal niet bestaat. Nee, maar oké, okay, dan gaan we, ja. gaan we misschien wel op het gevaar af dat we utopisch worden. Daarover dromen. En dan zou je daar een, een, een vraag aan moeten vastplakken. Een hele recalcitrante vraag. We hebben een vraag die mogelijk door kan, hè? dus we, we hebben niks te verliezen. Bedenk hem dan nu even. Is de scheiding tussen werk en privé nuttig voor mensen? Kijk, nu moeten we even gaan kiezen. Wat kiezen we? Identiteit. Wat heb ik eraan? Kom maar op mijn werk. <laughs> ja, ik, ik, dat gaat me niet nog Misschien eens keer gebeuren. Wel hè? Misschien helpt het zo. Ja, dat mag zo. Of nog even jouw vraag. Zitten we wel, is het wel zo'n wenselijke scheiding tussen privé en werk? Nou ja, vooral gelet ook op van wanneer is het genoeg? Nee, nee dat deze... nee, werken. Wanneer ja. is het genoeg? Wanneer nee, maar ook, nee, maar ook we, wenselijk dat we teruggaan naar die. Is er iemand in de zaal die, die, die, die hem nog wil toespitsen? Maar dat kan, dat, dat moet je bondig proberen te doen dan. Wie? Iemand. Durveld. Je hoeft ook iets onnozels te zeggen, bijvoorbeeld. Want dat is altijd zo... iemand in ieder geval iets durft te zeggen. Ja, nee, maar vooral daar niet bang voor zijn. Uh, ik vroeg me vooral uh, net ook af... Van waarom de werkidentiteit altijd uh, verward wordt met de doelidentiteit. Waarom valt hij samen? Waarom begint iemand te praten over zijn werk... en niet over wat hij doet? Uh, ik snap dat... Uh, ja... Dat, okay. Wat je doet belangrijk, Chris, vanuit de jaren vijftig. Maar... maar je moet even... even conc... yeah. Ja, want ik roep nu iedereen op. Maar we moeten wel heel concreet een vraag hebben. Als jij zou mogen kiezen, laat ik jou ja. kiezen. Als jij mag kiezen tussen straks die vraag van uh, identiteit. Wat heb ik eraan, kom maar op mijn werk. Als, als brandende vraag. Of de <lacht> vraag die René net formuleert. Van, is dat wel zo wenselijk, die scheiding tussen, tussen werk en privé? Dan ga ik voor de vraag van René. Ja? Ja. Want... Uh, omdat uh, daarin hetgene wat ik doe samenvalt met wat ik werk. Of dat het zeg maar, daarin vervat zit. He? Dus dat ik werk dat het onderdeel me uitmaakt van wat ik doe in mijn leven. Ah. Jullie, nog even. U... Ik vind het een heel interessante vraag. Waarom vind je het een interessante vraag? Nou, Omdat hij volgens mij uh, precies te maken heeft waar, met waar Stien het ook over had. Over dat probleem van... Uh, ja, dat die twee door elkaar gaan lopen. Dat je daar de hele tijd mee bezig bent. Ik denk dus dat die vraag daar, als we die beantwoord hebben. dat we eigenlijk ook voor een deel een antwoord hebben op de vraag van Stine. Ja, we gaan hem. Ja, uh, ik, ik, ik betrap mijzelf wel op. Maar je gaat nu ik, je eigen ik, vraag ik, nog ik, even nee, op het nee, nee, laatste nee, minuut nee, onderuit halen. Nee, dat. Op, op een mooie inconsistentie. Want net zei ik tegen Simone. van het is juist hartstikke goed dat die scheiding er is. aan de hand van die weigering. Ja, maar. En, ja. No en, daar, en, maar bij de chirurg was het daar niet de, goed. Dit, ja. Nee, maar we hebben hem. Hij wordt en dit is alleen maar goed dat je dit doet. Ik heb eens een keer een interview gehad met Leo Vrooman. En dat duurde een uur. En aan het begin van het gesprek zei hij wat. En uh, toen zei hij op 40 minuten iets. En dacht ik, ja, maar dat net zei je... En toen keek hij me aan toen zei hij... Ja, maar toen was ik nog zo verschrikkelijk jong. Dat was hem. Ja. Dus, Laurens heeft deze vraag als het goed is uh, genoteerd. En die gaat mee naar het laatste uur tussen zes en zeven uur. En dit was het tweede uur van Hoe word ik wakker in één nacht. Een programma van Human in samenwerking met VPRO en brandstof... vanuit Café de Smit in Amsterdam. Wat staat er zometeen na het nieuws op het spel... We praten dan verder over onze identiteit en liefde met de vier filosofen die vanavond meedoen. En er is weer mooie muziek bij de verhalen van het aanwezige publiek hier in Café Desmet. Blijf intussen met ons meedenken. Geef uw vragen en opmerkingen via Twitter en zet erbij hashtag Wakkernacht. En bekijk ons als u dat wilt via radio1.nl en klikt u even op webcam, dan gaat het allemaal lukken. Graag tot over een paar minuten als we over het nieuws van 4 uur zijn gesprongen.